Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Emiel Roemer is bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar opnieuw lijsttrekker van de SP. Leden konden zich tot afgelopen nacht melden als kandidaat, maar dat is niet gebeurd. In 2010 volgde Roemer Agnes op als fractievoorzitter van de partij. Bij Kamerverkiezingen dat jaar en in 2012 haalde de SP onder zijn leiding 15 zetels. Bij een 1 mei-protest in Istanbul is één dode gevallen toen de politie hardhandig ingreep...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 De betogers zijn aanhangers van de Shiïtische leider Muqtada al-Sadr, die de regering ongeschikt en corrupt vindt. De Iraakse regering heeft de noodtoestand afgekondigd. Premier Abadi heeft de politie opdracht gegeven om alle demonstranten op te pakken die mensen aanvallen of vernielingen aanrichten. Het Rijk heeft fouten gemaakt bij de aanbesteding van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem. De accountantsdienst van de overheid keurt daarom de financiering ervan niet goed. Volgens die dienst zijn er onder meer onderhands opdrachten gegund aan de NS en ProRail, terwijl die openbaar hadden moeten worden aanbesteed. Staatssecretaris Dijksma schrijft de Kamer dat er maatregelen worden genomen. Het weer in een groot deel van het land schijnt de zon. Het is 15 graden, morgen overdag ook veel zon en dan kan het 17 graden worden. Dit was het. Eigenlijk. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Weinland Spaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Andere kant op richting Amsterdam bij Eembrugge 3. A9 Amstelveen naar Alkmaar tussen knalpend Rotterpolderplein en Beverwijk 7 na een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem door bezoekers aan de Keukenhof bij Hillegrom 2 kilometer. Met ongeveer een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Recycling uit Zandvoort. En ze willen dus geld ophalen voor het doel... waar het Park Zandvoort een overeenkomst mee heeft gesloten. Een partnership. En dat is Fight Cancer. Dus dat gaan we dan straks horen. En dan hebben we natuurlijk ook nog om kwart voor drie... hebben we ook nog een interview. En dat is... Zullen we dan maar Sean Lemmers nemen daarvoor. Want oh, die is geredderd. Het... Die is geredert. ja. Uh, uh, uh, gisteren was ik bij de reddingsbooddag... en daar liep Sean uh, bij, uh, bij dezelfde beatsclub waar uh, dat onderkomen was... liep hij uh, schoon te maken. Ja, dan ga je natuurlijk even op hem af en uh, vragen van... zeg, joh, hoe zit het uh, met, die, met die koninklijke onderscheiding? Dus die, die, dat gaan we dan om kwart voor drie even doen. Dus dat is uh, voor het eerste uur. Oké, okay, dat allemaal in Zandvoort op zondag... op deze Dag van de Arbeid 1 mei 2016.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 A smile from my face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 Sebastian Vettel heeft de Ferrari al na een paar honderd meter al in de muur moeten zetten. Dus voor hem is de Grand Prix van Rusland voorbij. Dus dat is dan even de actuele kant van, van Sportland. En dan weer terug naar, naar gisteren. Gisteren is er een, een schoonmaakactie gecoördineerd met buurtbewoners en de gemeente. De gemeente Zandvoort heeft daar ook een, een aandeel in geweest. Um, ja, leuk was dat op een gegeven moment uh, kwam ik uh, terug van mijn tochtje uh, van interviews maken. En ik zag dat de wijk afgesloten was. Dus ik vraag je van, hey, yo, wat is er aan de hand? Ja, we zijn bezig uh, schoon te maken. En dan kom je inderdaad uh, de wethouder Lisbeth Schalck ook tegen. Maar voordat ik uh, Lisbeth uh, Schalck uh, de vragen stel, uh, heeft Lisbeth uh, Schalck tegen mij gevraagd van, ja, er staat nog iemand bij me. Kun je die ook wat vragen stellen? Dus dat gaat al uh, bij het begin al meteen die richting op.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 Maar ze heeft heel hard gesopt. Ook, ze heeft heel hard gesopt. Wat, ja, ze uh, ja. heeft bankjes gesopt. Heeft, oh! Ja, ja nou, bu buimen... Wat zeg je? En de prullenbak. Heeft en de prullen prullenbak. Gesopt. Heb je die ook gedaan? Zo. En mijn moeder was daarboven. Ze hebben de galerij hebben je ook gedaan. Kijk. Oeh. Dat heeft mama gedaan. Ja. Mooie ogen, hè? Ja. Allemaal glittertjes, ook schaduw.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 by the sea, there's still is some time. time for you and me to tell you it was over, but I don't agree there's still some time.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 Ja, ja, die indruk krijg ik wel. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nou, zei, nou is er ook een uh, presentatie geweest. Hè? Uh, ik geloof twee weken terug op het, uh, het circuitpark uh, Zandvoort, uh, dat jullie cool. uh, met, met z'n allen daar uh, uh, ja, een, een presentatie uh, jullie zelf hebben gepresenteerd. Hè? Als, als, uh, als zijnde van uh, groep die mee gaat doen. Um, ja. Wat, wat, wat uh, ja, want, want, uh, jullie zijn met acht of negen meiden die dat, uh, die dat gaan doen?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 Oké, okay. um, nog iets. Want alle hulp is welkom, hè? toch? Ja, klopt. Zoals ja? ik, ik net al eerder noemde, was eigenlijk uh, het goede doel eraan verbonden. Ja? Het goede doel, is het spijt -cancer. En um, de bedoeling is eigenlijk ook om gewoon zoveel mogelijk geld op te halen: ja? dat, dat, wat aan besteed kan worden aan uh, onderzoek, um, het diagnostiek en dan ook de behandeling van kanker. Ja. Dat, dat, dat is het, het, het doel op zich. Uh, ook heel belangrijk. Maar ja. ook uh, bijvoorbeeld uh, voor jullie zelf. Uh, is, is, is het ook zo van. Nou ja, jullie zijn toch ook op zoek nog naar misschien wat materieel. om in training uh, te komen? Ah, ja. Ja, ja, ja? Ik, uh, inderdaad, ik heb zelf onlangs een, een wielrenfiets gekocht. waar mm -hmm. ik heel erg happy mee ben. Dus daar kan ik zelf goed op trainen. Mm -hmm. Maar um, eigenlijk heb bijna geen enkel um, teamlid van mij de mogelijkheid om te trainen. omdat niemand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 Ja, precies. Okay. En het, uh, ja, wij zitten er eigenlijk niet helemaal tussen. Wij, wij zorgen of in ieder geval doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen en zo hard mogelijk te fietsen. En ja. al het geld gaat direct naar Fight Cancer. Heel duidelijk verhaal, Kim. En ik uh, wens jullie alle plezier en sterkte toe uh, voor, de, voor dat weekend in juni. Dankjewel. Dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Dankjewel. Goed. Graag gedaan. Jo. En Amsterdam met ons in ons dan zit ik in dan zit ik in dan ik Amsterdam met dan ik Ik ga weer, haakjes en een weet slim. Dan gied het als vanzelf. Wie dat mee waard, Wie dat mee waard. Niet dat mee waard vandaag. Ik heb de band voor me te Ik sta hier te kijken bij een nieuw kar. En ik sta hier in mijn engel, maar zacht nog toe links af en deur. Want ik wil al wieven dan de hemel in neer. En kan de hek niet neer, maar ik ken het hier. Akko dadelijk om ons door, die gordel ben ik weer terug in het Nederlands. Ik wil al wieven dan een baan verpas. Ga gezien dat we in Noord en het Oosterse baas. Akko is opvliezen en een in sneeuw, Dan giet dat als vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. I get the bomb for me. Nou ja, deze moest ik speciaal voor jou meenemen, Skik met opfietsen. Ja, uh, want dat, uh, he, dat, dat heeft natuurlijk uh, te maken met dat gesprek wat we net uh, gevoerd hebben. Uh, ja. Fightcancerigive.irazer.eu en dan zie je uh, slash project en dan weer een slash en dan Gridgirls-Circuitpark-Zandvoort. Ah, ja team.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 Oei, ik heb dat nog helemaal niet gedaan. Nee, dus. 39 euro hebben ze net. <laughs> dus daar moet, dan moet nog wat aan gedaan worden. Zullen we even naar de Sochi kijken, want daar is ja. uh, uh, 1. Rosberg en twee Max Verstappen. Ja, dat was uh, wel heel heel bijzonder. Want uh, er moest ook verse rubber worden om op de auto gezet worden oh, daar gaan van, nu van uh, Rosberg. Ja.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 En vanochtend vanochtend had ik 15 man hulp, yeah. moest ik daarstand scheppen. Yeah. Maar ik KNRM kwam, yeah. nou ja, die hebben me goed geholpen. Dus, uh... Goed John, dankjewel. Graag gedaan. Every drop of ray that falls in the heart desert says it all. Oh, God's creations great en small.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 Dus uh, tot zover even de voetbaldingetjes, uh, uh, Jaap. En uh, wat gaan we zo meteen nog in de tweede uur, weet je het al? Nou, we hebben in het uh, tweede uur hebben we paal zitten. Want oh. uh, Irma de Jong uh, van Windelkoop uh, heeft daar uh, gezeten. Ja. En dan gaan we praten met uh, de, uh, het goudhaantje van SV Zandvoort. Koen Michielsen schopte er gisteren twee in... bij uh, de wedstrijd tussen de Koninklijke HC. Okay. En dat is het zo'n beetje.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 I think the whole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 If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on. I don't know. Where's the truth, y'all? Come on. I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and healing, crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek, Father?